Met het NOS -journaal. Israël meldt nieuwe aanvallen op Hezbollah in Libanon. Doelwit waren volgens een woordvoerder opnieuw lanceerinrichtingen voor raketten en wapenopslagplaatsen. Iran, financier en bondgenoot van Hezbollah, wil dat de VN-veiligheidsraad stappen zet om een eind te maken aan de Israëlische aanvallen. Om te voorkomen dat de regio wordt meegesleurd in een totale oorlog. Vrijdag werd Hezbollah-leider Nasrallah bij een Israëlische luchtaanval in Beirut gedood. Ook een generaal van de Iraanse revolutionaire garde kwam daarbij om het leven. In Oostenrijk zijn om zes uur vanochtend de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De afgelopen vijf jaar waren de centrumrechtse UVP en de Groenen aan de macht. In de peilingen staan de twee regeringspartijen er slecht voor. De radicaalrechtse partij FPE, die campagne voert tegen immigratie, klimaatbeleid en hulp aan Oekraïne, maakt kans de grootste te worden. De partij wordt door alle andere partijen uitgesloten van deelname aan een coalitie. Vanmiddag om 5 uur sluiten de stembureaus en worden de eerste exit polls verwacht. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen in Nepal is verder opgelopen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 100 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. De meeste doden zijn gevallen in de Kathmandu-vallei. Daar liggen de gelijknamige hoofdstad en een aantal andere grote steden. De overstromingen worden veroorzaakt door langdurige regenval. Veel rivieren in het Himalaya-gebergte in Nepal zijn buiten hun oevers getreden. De politie heeft gisteravond in een bedrijfspand in Tilburg verdachte chemicaliën gevonden. Mogelijk waren het grondstoffen voor de productie van drugs. Bij het pand stond ook een bestelbus met een grote hoeveelheid lachgas. Het lachgas is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het weer vanochtend veel zon, vanmiddag landinwaarts enkele stapelwolken... en van het zuidwesten uit ook Het wordt zo'n 15 graden. Morgen vooral bewolkt en enige tijd regen. Het wordt opnieuw 15 graden en het gaat weer harder waaien.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 Een uh, AI-cover in de stijl van de jaren 50. Luistert u maar. Je had me bij, hallo. hallo. Gelijk op rustig boven. Misschien klinkt het idioot. Ik wil me uit Doe dit nog maar links een nooit. Zo achter mijn gevoel aan lopen. We stonden op het hoofd. Je had me bij.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 ja, ik was meteen Over mijn oren van top tot teen Je lichaam staal, ja die sprak mij aan Je betrapt mij staren dat voet zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek zo'n van slag ben ik nooit geweest Moment is hier en daar staande dan Zonder plan en het ijs dat bleef Ja, je had me bij, hallo Gelijk ik dus boven M'n stink klinkt idioot Ik loop me uit de Doe dit normaal niet nooit Zo achter mijn gevoel aan lopen We stonden oog in oog in oog Je had me bij hallo, hallo. Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichter bij je zij Hallo Ja ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei Hallo Hallo Hallo Toen jij zei Hallo zo jij zei, hallo, hallo, hallo Niets is beter dan het jou de kou trotseren Er zijn mensen die naar warme landen emigreren Maar we hebben geen geld in onze koude handen we gaan maar naar je ouders in oude landen, in oude landen.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 in Ik ben blij dat je hier bent In landen. Zoute landen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 We zijn nu net een stuk in dertien delen. Maar aan het einde zijn we allemaal de klos. Hmm, en leven trouw het leven van zoveel. Oh, ik wil iets meer, ik wil een beetje los. Is dit alles? Is dit alles? It's all the stuff that is here. Is dit alles? Mm, alles, alles, alles is dit alles. Is dit alles? Is dit nou alles? Ja, u hoorde muziek van Doe maar in de jaren 50 AI-cover met Is dit alles? Daarvoor hoorde u muziek van Bluff met Zoutelanden. CFM Zandvoort lokale oproep de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd.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 Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag René Gammel, zing het voor ze. Ik heb die bom gepakt, maar ook een bom gepakt Ik heb de mooiste op dit op de mond gepakt Als ik morgen ga heb ik geen van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bom gepakt, zon omgepakt Voor ik ging heb ik een jonko op al geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé hey, Tony, jou ja, zeg eens wat Als ik morgen de pijp aan Maarten geef zal ik zeggen dat ik heb geleefd? Ah. Het is altijd een feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een en Ik plant die merrie door de week. En nee, ik doe nu al ja. niet weten wat die in het weekend race Hou er vast, nog een en blazer Vlieg naar de regenboog Met Marianne Weber ja Rijkt de hart wel eens een bon gepakt. Ah. Zes maanden op vakantie komt terug, bruin gepaart ik duik in mijn zwembad en ik schenk wat. En ik proost op het leven gehad. Hey! Ik heb die bom gepakt, maar op het dol gepakt. Ik heb de mooiste op de visje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik gespijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bom gepakt, de je zoon gepakt. Voor die ging heb ik een joker op bom al geklapt. Als ik morgen ga, heb ik gespijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bom gepakt, maar op het gepakt. Ik heb de mooiste op de visje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik er spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bom gepakt, de zon omgepakt Voor die ging, heb ik een juke op alcohol gegrapt Ik vond het leven. Als ik morgen ga, heb ik er spijt van dat Ik hey, heb hey. alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik hey, kom mee, het is tijd voor een fris kopje thee Haha. Op de op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die mond gepakt, er is je zon gepakt Voor ik ging, heb ik een jonk op mijn bon gegaan. Niet van het leven Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb nee. alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé, nee, nee, nee, kom mee. Het is tijd voor het fris, kom je thee. <tie> Misschien koop ik wel een bandie. Misschien koop ik wel een honda. In mijn jaca met botkla. Rijden naar de fashion week. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. vroom. Misschien koop ik wel een bandie.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 Misschien baai ik wel een nieuwe chain Ik heb je hoofd, dat's een nieuw brain Fremke zegt, ze komt hier zo heen En ze weet ook dat wordt protein Damn, boku jongs, hoe doe je dat? Zit alleen maar, sta niet in mijn Gucci tas Ja, ik ben de meeste, jij de nieuwe klas Nieuwe jas, nieuwe koe, heb een nieuwe saus Misschien koop ik wel een Dandy. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacket met pondkracht rijd het naar de fashion week. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Misschien koop ik wel een Dandy.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 alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan Oh, als ik het maar een tong voor jou Kon ik maar even bij je zijn Ik wil nog zoveel aan je vragen Wat doet het ongelofelijk veel pijn Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen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 Hij is er beroemd mee geworden, Engelbewaarder. Alleen wij hebben vandaag de jaren 50 versie voor u gevonden. Ook hoort u lange Frans en baas B met het lamp van. Maar eerst hoort u een Belgische formatie, K3 met oya Lele. Alleen dan ook in de jaren 50 jasje. Luistert u maar. Oya Lele, ik voel me plots meer. zo. Le, doe het nog één keer zo. Lele, zing met ons mee. Oia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 Weer zo, o oh ja, lee. Doe het nog één keer zo, o oh ja, le. Zing met ons mee, o oh ja, oh, ja yeah. le le. De zomer komt eraan, het maakt niet uit wat je doet. Jong en oud dansen door de straat, de zomer komt eraan. Iedereen voelt zich goed als de zon uit de kleren gaat. O je, o ja, le, le. Ik geef je een stikke bezoen. Oh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 Kom uit het land van Pim Fortuyn en Vogelt van Bergeen Het land van Theo van Gogh en Mohammed B Kom uit het land van kroek en Die je tot aan de Spaanse kust kunnen stellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken Waar ze je kraken op het moment dat je het groot gaat maken Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw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 Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want Ome Bush heeft Balkenende in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febel trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord.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 Molikers en Surinamers, het land waar we samen veel te veel op kroppen Het wereldwijd gerepresent bezit zit zijn van Harry Potter Het land waar apartheid internationaal Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal Kom uit het land dat tikt als een tijdbom Het land dat eet om zes uur en ook nog eens op tijd komt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 Je staat achter de bar van s'avonds laat tot s ochtends vroeg. Niemand kan je krijgen, je bent helemaal van mij. En is er een leuke feestje, dan ben jij van de partij. Ik ga zwemmen in Lemon. Een echte tijger is niet te temmen, ik ga zwemmen.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 Ik kan je niet vergeten, hetzelfde rondje nog een keer Ik ga zwemmen in die Lemo Een echte tijger is niet, te temmen, is niet te temmen Ik ga zwemmen in die Lemo Je kijkt me aan. wat doe je met me? Ze probeert me te verleiden, zij weet dat ze dat ook kan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 ik kan je niet vergeten, zelfde rondje nog een keer Ik wil je kussen tussen fusten, het vuur is niet te blussen Aardelagen door je mussen, aan de wokken als de Russen Ik heb alle zwemdiploma's, ik zeg het je niet zomaar Het is pompen of verzuimen en we zeggen nooit oma's Shoep me als een shooter, doet er op mijn wapen scooter Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal met type en je laat me zo genieten Duik bril op en we duiken in het diepe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 een echte tijger, is niet te temmen Ik ga zwemmen, in mijn die Je kijkt me aan, wat doe je met me? Leeft de de tijd van de Leer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 Zwingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt Als ik dans, steek ik mijn hand op Gaan mijn voeten zomaar de verkeerde kant op Als jij danst, gooi jij je haar los Zwingen je Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM